Vijf uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Verkeersovertreders die een accept-giro van het Centraal Justitieel incasso -bureau in de bus krijgen, kunnen daartegen voortaan digitaal in beroep. Op de site van het Openbaar Ministerie kan dat beroep worden aangetekend... met het nummer van de beschikking en een digi-D. Via een stappenplan kan een klager beargumenteren... waarom hij het niet eens is met de boete...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 Darion Marcus Aguilar was 19 jaar, woonde nog bij zijn moeder in Washington. Aguilar nam een taxi naar het winkelcentrum. Daar doodde hij een jonge man en een vrouw... die in een skateboard- en kledingwinkel werkte. Daarna pleegde hij zelfmoord. Aguilar droeg bij de aanslag een rugzak gevuld met explosieven. Zijn motief is volgens de politie nog steeds onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat hij de man en de vrouw kende. De 17-jarige Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde heeft voor haar song Royals de Grammy Award... in de categorie Best Pop Solo Performance in de wacht gesleept. Macklemore en Ryan Lewis ontvingen de Grammy voor beste nieuwe artiest. Het was al hun vierde Grammy, want voor de feitelijke show... kregen ze er ook al drie. In de categorie Best Music Video ging de Grammy naar Justin Timberlake featuring Jay-Z voor de video bij het nummer Suit and Tie. Het weer. Winterse buien trekken over het land, maar er zijn ook opklaringen. Het is 0 tot 3 graden. Lokaal kan het glad zijn. Morgenochtend is het wat droger met wat zon. Vanuit het zuidwesten nemen de buien weer toe en soms is dat met natte sneeuw en met hagel. Het wordt 2 tot 6 graden. En woensdag keert de winter terug. Van Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier.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 Ja, tuurlijk heb ik even tijd. Welkom terug in het laatste uurtje van uh, de Nacht van het Goede Leven. En dan weet u, dan is het tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Um, hedenochtend ochtend gaan wij het hebben over de garage bands. De Garage Benz. Um, ja, als je dat woord tegenwoordig gebruikt... dan uh, denkt iedereen onder de pakweg 40... Dat, uh, dat we het hebben over een computerprogramma van Apple... waarmee je muziek kunt maken. Ik geloof dat dat een jaar of tien bestaat. Uh, maar het was ook een muzikale stroming midden jaren 60... die opdook in met name Amerika en ook enigszins in, uh, in Engeland. Nou, de naam zegt het al. Het ging over bandjes die uh, het simpel aanpakten. Vaak erg jonge leden hadden die bandjes, onder de twintig. Ze oefenden in de garage van vader en moeder. Uh, en hadden eenvoudige instrumenten en hun liedjes klonken ook heel erg simpel. En daarom zijn ze zo aandoenlijk en leuk. Omdat je bij jezelf denkt, nou, nah, dat had ik ook gekund. Luister maar naar Question Mark and Mysterians... Uit uh, 1966. Met 96 Tears. Two for one heart, To be crying. Two for one heart. to you. ja, dit garagebandje opereerde in 1966. Maar de stroming, de garage band stroming, die begon al eerder. Rond 1963 eh, troffen wij aan Louis Louis, een nummer van de Kingsman. Eh, het was een bijzonder nummer omdat eh, het onverstaanbaar was. Dat kwam vaker voor in die tijd en trouwens nog steeds. Eh, maar dit nummer was zo onverstaanbaar dat de Amerikaanse overheid het liet onderzoeken op eventueel onwelvallige taal. Indecent. Want dat mocht niet en dat mag nog steeds niet in Amerika. Wat wel grappig is, iets is ontgaan. Let maar heel goed op. Je hoort de drummer na, nou, anderhalve minuut... op de achtergrond keihard fuck roepen. En dat is de Amerikaanse overheid mooi ontgaan. Afijn, de Kingsman. Niet alles veranderde onmiddellijk in goud... in uh, de garagebandsector in de jaren 60. Bijvoorbeeld Henky Panky werd in 1964 opgenomen... door uh, een bandje van Tommy James en de Chandels. Um, maar dat deed helemaal niks. Totdat een jaar later een discjockey het plaatje ontdekte... en het helemaal grijs draaide. En in 1965 werd het een gigahit. Inmiddels was die hele band uit elkaar... en moest er gauw weer een nieuwe band bij elkaar worden gesleurd... Om het nummer te kunnen vertolken. Um, later zouden ze allerlei hits krijgen. Maar dit is dus hun oersucces, hanky Penkie. baby does the hanky panky. baby does the hanky-panky yeah, my baby does the hanky-panky yeah, my baby does the hanky-panky My baby does the hanky-panky yeah, baby does the hanky, yeah, baby does the hanky I saw her walking on down the line Yeah, you know what? baby does a hangay pain in yeah, my baby does a Bands, daar hebben we het over. Wie was nou de laatste vertegenwoordiger van het genre? Ik denk dat dat begin jaren zeventig Iggy Pop was. En dat het hele genre in de punkbeweging weer enigszins is teruggekomen. En uh, ook begin jaren 2000 nog eventjes. Het simpele, dat blijft altijd op de een of andere manier wel, uh, wel over. Er is altijd een nieuwe generatie die, uh, die opstaat en dit principe hanteert. Uh, en vergeet het niet, bijvoorbeeld iemand als uh, Van Morrison... Uh, als je denkt aan zijn tijd met them en het nummer Gloria in gedachten neemt. Ja, dat is typisch de garageband sound. Goed, nog eentje om het af te leren. Dat is uh, van de Syndicate of Sound, een hele bekende. En uh, dat heet Little Girl. Kun je ook niet meer aankomen tegenwoordig, hè, Little Girl. Komt uit 1966. Tot volgende week. Oh, ja, toen was het helemaal klaar. <laughs> Ik zit even te denken van, komt er nog wat? Nee, natuurlijk niet. Nou, heerlijk deze plaatjes. Ik wist niet dat het ook allemaal garage bands waren. Goed, dankjewel Jan Eemhuis. Ja, u hoort. Het, het is weer tijd voor Curaçao. Waar Kool van Gemert een half uh, jaartje verblijft. Maar u weet het, is heeft voor twee weekjes in Amsterdam. Dus we blijven op Nederlandse bodem. Maar ja, hij heeft dan weer, weer iets heel moois over Curaçao. Hè? Namelijk nog een Curaçaose kronkel. Voor een keer een stukje van Carmichel, dat we ook nu weer doen. Uh, dat is een, een, uh, een verhaaltje dat hij in 1953 schreef, toen hij uh, het eiland Curaçao bezocht. Dat heet Allegro, maar hij eh, vergist zich, want hij, hij moet eigenlijk zeggen Allegre... want het gaat over Campo Allegre, maar hij noemt het Campo Allegro. Dus die, die, die toestand. Ja, ik heb daar eh, ook een stukje in mijn boekje Douchy Willemstad over geschreven. En misschien ter inleiding is het goed om dat even voor te lezen... Het meest hypocriete bolwerk van betaalde liefde... ligt verscholen op een klein eiland in de Caribische Zee... schrijft Jeff Rademakers in Reiziger van Lichte Zeden. Ik ontdekte het bestaan ervan via de literatuur. Rademakers, televisiemaker, dichter, schrijver en kunstverzamelaar... vertelt vervolgens dat het hier gaat om Frank-Martinez Arions dubbelspel... volgens hem de mooiste roman uit dit gebied. Al in de eerste regel van deze roman wordt dit hypocriete bolwerk van betaalde liefde genoemd. Campo Aleke geheten. Ik citeer Frank-Martinus Arion. Tussen Blenheim, het 17e-eeuwse Joodse kerkhof... in Campo Alegre ligt Wakota, een buitenwijk van Willemstad. De toeristengridsen noemen het Joodse kerkhof vaak... maar zwijgen als het graf over het bloeiende hoerenkamp... aan de noordkant van het eiland. Dit hoerenkamp is een levendig hotel van ongeveer 150 kamers... waar men vrouwelijke gasten aantreft... uit heel het Caribisch gebied Zuid- en Midden-Amerika. Eind jaren zeventig kwam rademakers op vakantie naar Curaçao... en wilde dat vrolijke hoerenkamp wel eens bezoeken. Maar hij kon het niet vinden en niemand wilde hem de weg wijzen. Uiteindelijk vond hij een boekhandelaar die hem voorlichtte. Campo Allegere bestond wel degelijk. Het was het grootste prostitutiecentrum van de Cariben. Ooit een halve eeuw geleden was het opgericht door de bischop van Willemstad. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog... draaide de olieraffinaderij op volle toeren. Curaçao voor de geallieerden van brandstof. In de haven wemelde het van arbeiders en zeelieden. Die moesten, zoals de deftige boekhandelaar me ernstig toevertrouwde... af en toe hun pijp uitkloppen. De mannen van het eiland zelf lusten er ook wel pap van... De commerciële liefde breidde zich als tropische boeken... en viel uit over alle straathoeken en cafés van Willemstad. Dat vond de monseigneur een bedreiging voor de zielen... van de eerzame moeders en onschuldige meisjes. De hoeren moesten de stad uit. Ze werden samengebracht in een onmuurd dorp... tien kilometer buiten Willemstad. Op het terrein verschenen troosteloze houten barakken met zinken daken. Elk meisje kreeg een eigen genummerd peeskamertje... waar ze overdag woonden en s'avonds de kost verdienden. Daarmee had de Antilliaanse goedheiligman de seks precies waar hij hem hebben wilde... achter het prikkeldraad en uit het zicht van de nette burgers. Maar in het geniep komen ze er allemaal... Het vervoer erheen was vroeger gecodeerd. Wie niet beschikte over een eigen auto, maar toch ergens mee omhoog zat, kon bij een taxibusje speuren naar een piepklein kaartje achter de voorruit. Als daar de letters C.A. op stonden, betekende dat de chauffeur ook bereid was om iemand naar Campo Alegre te brengen. Alles gebeurde stilzwijgend, alles bleef verborgen onder de mantel der betaalde liefde. Maar het ongelofelijkste moet nog komen. Onlangs heb ik. Nog steeds rademakers dus. Onlangs heb ik na een paar jaar afwezigheid de campo opnieuw bezocht. Het Hoerendorp had een ware metamorfose ondergaan. De modderbanen voor de barakken waren geasfalteerd, de barakken zelf in vrolijke tinten geschilderd. De zinken daken waren vervangen door dakpannen. Je waande je in een vestiging van Sporthuiscentrum. Op de hoeken flikken de oud-Hollandse straatlantaarns. Tegen de hoogste muren blonken in glinsterende mozaïeksteentjes... de namen van de grootste belanghebbenden, durex en polarbier. Moesten de meisjes het vroeger doen met een havenloos beestkamertje... waarin op zijn best een koud kraantje druppelde. Nu houdt elke bewoonster een appartementje met douche. Er was voor miljoenen geïnvesteerd. En waar was dat geld vandaan gekomen? Uit het pensioenfonds van de ambtenaren. Echt waar. De nette burgers van Curaçao hadden Campo Olega gezien als de meest rendabele investering in hun oude dag. Al de chef Rademakers over Campo. Dan gaan we dus een heel eind terug naar 1953 en bezoekt Simon Karmichelt. Dit vrolijke hoerenkamp, zoals Rademakers dat noemt. Een curiositeit van Willemstad op Curaçao is het Campo Allegro. De lieflijke naam roept associaties op met een muziekfestival, evenwel ten onrechte. Nee, ja, hij vergis dus. Campo Allegre is namelijk. Ja, stil, ja. ja? Campo Allegre is namelijk een van de merkwaardigste monumenten van overheidszorg, welke mij ooit onder ogen kwam. Wie in Willemstad een avondje uitgaat en de kroegjes afstroopt... waar onze landskinderen, zoals de tedere officiële benaming luidt... zich wat amuseren door bij het gedruis van keiharde pick-ups... een glaasje straffe rum te drinken... treft veel gereden danslust aan... maar geen enkele vrouw om die lust op bot te vieren. Ik zag een troepje Hollandse zeelui... dit en slotte uit armoe, maar met elkaar gingen dansen. Een tafreel dat het begrip behelpen overtuigend in beeld bracht. Ook op straat ziet men vergeefs naar lichte dames uit. Ze zijn er eenvoudig niet. Toen ik daarover een oppassende doch van verbazing... niet geheel vrije opmerking maakte... tegen een ambtenaar in wiens gezelschap ik eh, rondwandelde... antwoordde hij... Ja, dat komt, ze zitten allemaal in Campo Alegre. En hij legde het mij uit... Daar de prostitutie in het centrum van Willemstad een paar jaar geleden... een groot probleem begon op te leveren, nam de overheid een wakker initiatief. Zonder aanvankelijk bekend te maken met welk doel... begon men een kilometer of wat buiten de stad een dorpje te bouwen van houten huisjes. Er kwam een hoog ijzeren hek omheen. Toen alles gereed was, werd het als erotisch centrum... verpacht aan een zakenman die ook een paar autobuslijnen exploiteert. Uitsluitend en alleen, in dit Campo Alegre mogen de lichte dames bedrijf uitoefenen. Ze betalen aan de exploitant 10 cura sauce, dus zowel 20 Hollandse guldens per dag voor de huur, van een huisje. Aangezien hij permanent een bezetting van 130 vrouwen binnen zijn hekken heeft, kan men een deel van zijn inkomsten zonder moeite becijferen. Ik zeg een deel, want op het terrein staan ook nog een restaurant en een bar die het heel goed doen. Er zijn namelijk wijsgierige geesten op Curaçao die zich zaterdagmiddag als de kwelling van de arbeider weer opzit voor de gehele weekend in het Campo Leca terugtrekken. Vrees voor eentonigheid hoeven ze niet te hebben want de vrouwen mogen hier maar zes weken blijven en worden dan ververst. Ze komen per vliegtuig vaak uit Haiti of Cuba... waar zij, zoals een piloot mij vertelde... soms door de gehele familie feestelijk worden uitgewijfd. Omdat ze geld zullen gaan verdienen, veel geld. Want ondanks de pittige huur... kunnen ze in die periode ruim 500 dollar opzij leggen. Campo Alegre floreert namelijk in hoge mate. Daar niets bij te veel is... als het er om gaat u voor te lichten... ben ik er een avondje naartoe geweest. De entree heeft iets van een postkantoor met een loket, waarachter een ernstige kassier zit, aan wie de dames de dagelijkse seins moeten afdragen. In de flauw verlichte straatjes van het kamp zitten ze, in alle mogelijke kleuren, op de stoelen van hun huisjes. Als je een blik naar binnen werpt, zie je vaak een heilig beeld waarbij een klein lichtje brandt. De klanten zwerven in groepjes rond. Of Carmichael naar binnen is gegaan, dat laat hij in het midden. Uh, Luidpratend en lachend, want ze hebben bijna allemaal een fles rum bij zich... die je als de bar dicht is kunt kopen bij handige jongens... die met auto's vol drank vlakbij het ijzeren hek hebben postgevat. Ach, eigenlijk is het wel een praktisch systeem zo, zei mijn begeleider. Er is nu tenminste toezicht, ook medisch. Aanvankelijk eh, heeft het feit dat de overheid de bouw van het kamp financierde... met geld van de Postspaarbank nogal wat stof doen opwaaien. Maar er is men nu wel weer overheen. Kijk, hier zou Carmichelt eigenlijk moeten stoppen... maar hij heeft daar, omdat het zo'n keurig man was, dacht men... Eh, <lacht> nog een laatste zinnetje aan toegevoegd, moet je ja. luisteren. De exploitant van deze ongewone onderneming staat bekend als een vrijgevige man. Hij doet veel goede werken. En nooit klopt men voor een weldadig doel te vergeefs bij hem aan. Dat is een beetje het ja. zoete einde van een verder leuk stukje, vind ik. Ja, ja, ja. En het is nog niet veel veranderd. Behalve dat die huisjes er inderdaad erg mooi nu uitzien. Maar het restaurant en die bar en die reclame... het is er allemaal nog in. Die meisjes uiteraard ook. Ja, ja, ja, ja. Okay. En wat gaan we draaien nu? Ja, daar overval je me een beetje mee. Ik, prostitutie en een lied, ik weet niet, dat zal vast wel bestaan. Jij bent de meester in dat soort dingen uit te zoeken. kwetsbaar teer. Kijkt zij verlegen op mijn neer. Ik ga naar binnen waar ik harnet. Kom weer buiten mijn ziel. In de kruis. Dat is uh, Gosling, was dat, met het nummer, hoe uh, heet het nou, Lieve Hoer. Goed, nou, ik dacht, uh, ja, ik laat Astrid Nijgen eventjes passeren. Maar... Goed, uh, u bent nog niet van Simon Carmichelt af. Wist u dat de tentoonstelling in het Persmuseum in Amsterdam... over zijn uh, journalistieke leven, he, naar aanleiding van zijn 100 geboortejaar... in 2013 nog steeds loopt? Het is zelfs verlengd tot 2 maart. Blijf hem lezen, of ja ontdek hem. Hè. Hier in Kronkel, uitgezonden op tv... bij de Fara in 1973. Hondje. De oude meneer liet zijn hondje dat...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 Blijf hem lezen, hè. Ter gelegenheid van uh, zijn honderdste geboortedag uh, neemt Henk van Gelder... biograaf van uh, Carmicholt en uh, Amsterdams ingezetene... u aan de hand van speciaal daartoe geselecteerde kronkels... mee uit wandelen op diverse Carmicholt-routes. Nou, vele kronkels in Dwalen door Amsterdam, zo heet dat boekje... zijn niet eerder in boekvorm gepubliceerd. En het is een heel erg leuk boek. Uh, Dwalen door Amsterdam met S. Carmicholt, uitgegeven door de arbeiderspers... En die kronkelwandelingen die blijken heel erg in trek. En op 9 februari is er een allerlaatste. Dus een kronkelwandeling waarin een mooie selectie kronkels... van Simon Kermicheld worden voorgedragen door curator Job Schouten... van het Persmuseum, op de plekken waar ze zijn ontstaan. De nou, start van de wandeling is drie uur bij Café Amerika in het Leidseplein. En het eindpunt is Café Oosteling natuurlijk, Utrechtse Straat. En dat is ongeveer rond vijf uur. Kijk maar op de site van het Persmuseum. Goed. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra... schrijft nog steeds die, die fijne column wekelijks voor het Dagblad Trouw... en ze onderzoekt haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat voor vrienden en uh, wat doet religie op Facebook? Als ik aan de hand van Facebook een geloof moest uitkiezen... dan werd ik boeddhist. Dat komt door het profiel van de Dalai Lama dat met kop en schouders uitsteekt... boven de profielen van andere vertegenwoordigers van God op aarde. De Dalai Lama heeft 6,6 miljoen likes. Ter vergelijking, de paus moet het met 370.000 doen. Wie de profielen naast elkaar legt, zal dat niet verbazen. De Dalai Lama is knapper, zijn lach is breder, zijn pak is kleuriger... en een profiel vol goud, oranje en bordeauxrood rood... is nu eenmaal aantrekkelijker om naar te kijken... dan één gevuld met het saaie gewit waarin de paus zich dagelijks hult. Bovendien heeft de Dalai Lama een telefoonnummer bij zijn info staan. Niet dat er wordt opgenomen, tenminste niet toen ik belde... maar het geeft hem toch de air van een toegankelijk man. Iemand die je kan bellen voor spiritueel advies. Een vriendelijke opa die opneemt en geruststellend zegt... dat het allemaal niet zo erg is als je denkt. Want dat is wat zijn tijdlijn communiceert. De Dalai Lama beweegt zich in een wereld waarin alles goed is. Waarin iedereen lacht en elkaar omhelst. Waarin politieagenten buigen en politici bidden waarin de zon schijnt, het goud blinkt en ontwapenende kinderen diepzinnige vragen stellen... ten overstaan van een duizendkoppig publiek dat niets liever wil dan vrede op aarde en in de mensen. Natuurlijk, His Holiness tikt zijn berichten niet zelf. Hier zit een PR-team achter. Maar dat geeft niet. Het is Facebook en iedereen weet dat iedereen zich daarop van zijn allerbeste kant laat zien. De Dalai Lama heeft gewoon een heel goed social media PR-team gevonden. Dat ervoor zorgt dat precies op het moment dat de Dalai Lama een blind kind op het hoofd zoent, een foto wordt gemaakt vanuit de juiste hoek. Zodat we ons massaal kunnen laten raken door de toewijding op zijn gezicht. Daar kan team Paus een puntje aan zuigen. Van zijn zoen op het hoofd van een ernstig misvormde man op het Sint-Pietersplein werd een foto gepost waarop Franciscus alleen van de zijkant te zien is. Zijn hoofd iets teruggetrokken op zijn nek, waardoor het lijkt alsof hij aarzelt twijfelt waar hij zijn lippen precies moet planten op het bultige gezicht. Het lijkt in niks op de blije overgave van opa Tibet... die bovendien op elke foto iemands hand vasthoudt. Franciscus staat vaak alleen op de foto, hoog boven de massa. De Dalai Lama is altijd omringd door mensen... alsof hij een geheime magnetische kracht bezit. Je wilt erbij zijn, bij al die bijzondere momenten. Je wilt ook tot tranen toe geroerd worden. Je wilt ook bidden met beroemdheden voor een betere wereld. En als je daarvoor een boeddhist moet worden, swa. De tijdlijn van His Holiness is een regelrechte aanrader... voor een miezerige decemberochtend met de kranten vol honger en oorlog. Perfect geschoten filmpjes vol geluk en verzoening. De Dalai Lama stralend van liefde in Australië, in India, in Amerika, Ierland... en, naast zijn eigen stambeeld, in Madame Tussaud. Dat gek genoeg echter lijkt dan de levende versie. Het wassenbeeld kijkt vriendelijk naar de grond... met een ingehouden glimlach, alsof hij in zichzelf een beetje gniffelt...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 Romene Rodriguez, ja, ze verhuisde afgelopen zomer met haar man en baby... vanaf een etage midden in Amsterdam naar het dorpse woonwijk in Amsterdam-Noord. En ze kreeg een heel leuk idee, namelijk. Kennis maken met je buren. Elke week belt ze bij een nieuwe aan. We zijn nu bij huis nummer 9. Ik sta nu voor de deur bij nummer 9... Oei, Nou, dat zag je niet. Um, dat hoorde je misschien. Maar er waren echt ontzettend veel duiven die over mijn hoofd vlogen. Ja, in deze voortuin staat echt van alles. Echt zes bakjes met pinda's En een hele grote voederbak met... Ja, weet ik allemaal niet. Zou het het wel allemaal heel netjes? Want alle duiventrop wordt opgeruimd met allemaal bezems die ik zie staan. Um, mevrouw ziet mij al. Hallo. Hi, maar niet heel enthousiast. Ik ga even bij haar aanbellen. Ik hoor niks. Ik weet ook niet of ze naar de deur gaat komen. Het is wat oudere dame. Nou, ik denk dat ze blijft zitten. Um, ik ga heel even kijken. Weer bij het raam. Hallo. Hi. Um, kan je open doen? Kunt u open... Nee? U wilt niet open doen? Oké. Okay. Fijne dag. Dag. Nou, deze vrouw wil mij niet ontmoeten. Ja, dat mag eigenlijk natuurlijk ook. Ja, tuurlijk mag ze me niet willen ontmoeten. Ik ga niet te lang door het raam kijken, want dat vindt ze waarschijnlijk ook niet prettig. Um, en ze zit op de bank, in de duster. En... Uh, en is aan het haken. Ze heeft allemaal mooie poppen achter zich staan... met allemaal prachtige gehaakte kleding. Dus ik denk dat ze al die poppenkleedjes aan het haken is. Misschien kan ik een keer aan een andere buurman of buurvrouw vragen... Um, wie zij is. Ik kom aan bij nummer 11. De buren van nummer 9... Oh, en een hond. Hi. Hi. Hoi, ik ben de buurvrouw. Ja. Ken je toevallig ook uh, de buurvrouw van nummer 9? Want uh, zij deed niet open. Ik zag haar haken op de bank. Is dat iets wat ze graag doet? Ja, dat doet ze echt al jarenlang. Ze is wel heel erg schattig, maar ook babykleertjes maakt. Ze is wel leuk. Heeft u mevrouw ook wel eens wat gehaakt voor jouw poppen vroeger? Ja, voor mijn babyborns inderdaad vroeger. hebben heb ze heel veel gedaan. Ik heb ze nog steeds leggen op zolder. Dat is nooit weggedaan. Dat is wel heel leuk om dat ook terug te zien dan. En ze heeft ook echt allemaal uh, pinda's in de tuin hangen. Ja, ze is helemaal gek van dieren. Dus uh, ze probeert ook alle vogels hier te voeren. En uh, ze past ook heel vaak een hondje. Ah. Dan komt ze die halen met de dochter en dan gaat ze op passen. pas, is wel heel schattig. Dus je hebt wel veel aan de buurvrouw van nummer ja, 9. Als ik eventjes geen uitleg heb en ik heb ze met mijn hondje, dan kan ik altijd naar haar toe brengen. Dat is wel heel erg fijn. Na dit korte gesprek praatte de buurvrouw niet oh, nee. nog even Hello. verder. Wat heb <laughs> ik? En toen nodigde zij mij binnen uit voor een kopje thee. Maar hierover horen jullie meer over twee weken. Dag! Ja, Romee nee, is heel streng. Want we krijgen volgende week natuurlijk eerst nummer tien, hè? Dus, uh, oké, okay, goed. Uh, ik vond het best confronterend natuurlijk, hè. Dat je ergens niet uh, binnen mag komen, hè. Zo ben je gewoon niet... Ik kan me trouwens helemaal niet voorstellen. Want als je Rome hey Rodriguez Nero ziet... dat is zo'n lekker poppie om op te vreten. Maar goed. Uh, het is trouwens ook mogelijk om uh, zelf een luisterportret te laten maken... Hè, van een dierbare. Kijk maar op www.luisterportretten.nl. En dan nu, muziekliefhebber en kenner, Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. en hele goede morgen, Jan Emaus. Hoe is het met je verkoudheid? Nou erg goed, het gaat helemaal niet uh, ja, over eigenlijk. Nee, je bent nou al een week aan het kwakkelen, hè? Ja, ik ben al een tijdje aan het kwakkelen. Dat komt door de, ik ben of piste wees uh, skiën in Oostenrijk. en uh, ik ging een beetje buiten de baan. En, dat, dat, ja. en ik heb een beetje een koudje opgelopen. Nou, hou, jij, hou jij van, hè, buiten de gebaande paden. Ik wel, ik wel. Ja, daar heb ik ook heel, uh, heel veel mee bereikt in het leven. Ja. En daarom hebben we het vanochtend over Ab Kok. Ja. Ik ben blij dat je het al even verklapt. Want uh, het is uh, uh, tijd om weer eens een, even een standbeeld voor iemand uh, op uh, te zetten. Die uh, grote bijdrage heeft geleverd aan het, uh, het licht amusement. En namelijk Ab Kok is een uh, accordeonist. Heeft altijd een beetje in de schaduw gestaan van de grootmeester Johnny Meijer. Maar daarom uh, niet een mindere god. En daarom uh, wilde ik hem. Uh, het is een vriend van mij ook uh, lang. Ja, Waar, waar, waar ken jij Ab van? Uh, ik ken hem eigenlijk uit Roeg. Ik kwam, ik kwam regelmatig vanuit Limburg naar de hoofdstad, naar Amsterdam. Daar had hij een eigen club... Plasse Pigal. En uh, nou, dat was altijd reuze gezellig. Lekker pintje erbij. En op donderdagavond was het klaverjassen geblazen. En dan zat jij te klaverjassen met Ab. En, en, en nog twee mensen. Ja, uh, dat was een leuk clubje. En uh, ik uh, moet zeggen, nou, ik, ik leg een goede kaart. En uh, Ab die baalde altijd een stekker als hij uh, het onderspit moest verloor altijd hè? Ja, hij verloor altijd. Kwam maar dat niet op de accordeon. Ja, hoe... ja. hij kon het gewoon niet. Tegen, tegen rechts van Beuningen valt natuurlijk niet de kaart. Hè. Dat sowieso niet. Ja, dat we even wel wezen. Ik wil niet. Te, te, te, te hoogdravend zijn. Maar uh, enfin, we gaan naar het muzikale verhaal. Het is een schitterende club en daar kwamen we dus en dat was altijd gezellig en ap, ik zal even een klein stukje laten horen. Je hebt Je iets klaargezet, hè? He? Ja, ik heb het klaargezet. Kijk, daar komt ie hoor. Hopp, ze Ja, Dat is Ab, hè, wat we nu hoor. Ja, en al die nummers van hem hete potpourri eigenlijk. Heette Al zijn nummers Potpourri? Ja, we hebben hier een Walspurie, een Foxpourri. En uh, dat is gewoon gezellig. Dat is een samenraapsel van een aantal ja. nummers en een aantal thema's. En dat kon Ab als geen ander. Ja, wat was nou het uh, unieke aan App? Eh, dat zal ik je zo... Dat hou ik nog even geheim. Want het had natuurlijk een vloeiende, vloeiende eh, techniek op de accordeon. En eh, hij was een musette koning. Eh, dus hij kon eh, vooral in dat... van. De, er is een BBC, een BBC eh, journalist in Amsterdam geweest... die dacht dat hij in Parijs was. Nou, ja. Ik weet niet of hij dronken was of dat hij maar... Eh, maar die dacht ik heb in het verkeerde vliegtuig in, gezeten. Ja, ik ben, eh, ik ben in Parijs geland. Eh, daar kwam door de sfeer die ab met zijn accordeon... Eh, eh, Bracht eigenlijk. Dus een, een klein stukje van de. Je bent helemaal gelijk in de sfeer, zit je? Je denkt op de, dat je op de Jeans-Elyse zit. En, uh, maar, nu komt het geheim. Hè. Ja, want je houdt me wel in spanning. Wat was nou, wat was nou dat, dat element waardoor App. Dat zal ik je laten horen, dat klopt. Dat is nou omdat App een, een geniaal accordeon is. Maar App was ook een, een duivelskunstenaar op de percussie. Oh. En dat komt nu... Dit is namelijk ook weer een dubbele aankant We zitten in de groef van de pauze. En dan komt hij Ja. Dat is een potpourri, hè, dit? Is ook weer een potpourri. Dit is een uh, waltz-potpourri. Ja. hoe hem? Ja. Oh, dat is toch schitterend? En dat deed hij tegelijkertijd... Deed-ie dat tegelijk? ...met het speelijnspeel, accordion ah, en percussie tegelijkertijd. Nou, ik wil het jou uh, wel eens zien doen, Jan. Haal eens terug. Ik wil wel even horen, dan. Dat zijn de grote mannen die, die dit kunnen. Ja, daar komt hij. Hé, hey, hoeveel al? Oh. Nou, het is toch ongelooflijk dat ze een stukje muzikaal uh, alles kunnen eigenlijk, hè? Dus hij was én kroegbaas, en een schitterende accordeonist. Hele aardige man, overigens. Behalve dat hij verloor met uh, kaarten en er niet zo goed heeft. En percussionist. Hey. Maar is hé! Hey. Hey. Hey, daar is hij. Ja, met zijn mannen. Gezellig. Apkok en zijn muzette orkest. Ja. Maar dat, dat, dat, dat... dat. Dat vind ik zo bijzonder. Want ik bedoel, het is toch hard werken met zo'n uh, accordeon. En dan de percussie er allemaal even gewoon... Uh, gewoon tussendoor. En dat was ook ontzettend uh, leuk om te zien natuurlijk. Hè, hoe zo'n man dat deed. Dan denk je van... Uh, zo, met je Met je ogen te knipperen eigenlijk. Van uh, hoe, hij, uh, hoe hij dat voor elkaar kreeg. En, en daarom wil ik dat ook naar voren brengen. In hoe, hoe heeft hij zich die techniek eigen gemaakt, Rex? Jarenlange studie, jarenlange studie, kan niet anders en uh, nou, ik vind het geweldig uh, om vanavond... Zo jammer, ja, ik ben, een, ik ben een enorme liefhebber van dit medium, de radio, maar je zou dit moeten zien, hè? Ja, dit moet je eigenlijk zien, hè, en ik weet niet of er YouTube's zijn, maar uh, er is, dit, dit, dit is, uh, nou, ik heb al dat vinyl nog in huis, hè? Ja. dus uh, ik wilde dat uh, nog eens even laten horen aan de lieve luisteraars. ik er nog één keer laten horen hoe hij en percussie en accordeon doet. Voor degene die het ontgaan is. Ja, daar komt hij aan, hè. Ja, daar komt hij aan. Even die percussie, hè. Rex is het even aan het uitzoeken. Ja, hij komt er hoor. Even geduld. Als je het zoekt, vind je het niet, hè. Zo'n schitterende slag was dat. Ja. Heb je hem? Nee. Want ik denk, we zitten een beetje aan de tijd, Rex. Ik zie... Adeline zit al naar ons te, te zwaaien dat we moeten afronden. Ja. Jappa! Schitterend. Daar was hij. Nou, is dat nog niet mooi? Zo, nog één keer, nog één keer, nog één keer. Hoe je dan? Ja. Geweldig, geweldig. Tot volgende week, hè? Tot volgende week, Jan. Oh, nee. Zo. Oh ja, weer een naald naar de galmize, Jan. Maar goed. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Vergeet onze website niet, hè? www.adelinevanlier. Kun je van alles teruglezen. Ook de playlists en terugluisteren. Kunt je ook abonneren op de podcast. In iTunes en whatever. Nou, eh, je kan ook trouwens op eh, Radio 1-site van alles eh, terugluisteren. Bevriend me op Facebook, Adeline vanlier. Daar gooi ik alle podcasts op. Heb ik ook net gemeld dat. Luister even. Ja, weet je, ik kan het niet eens goed. Dit is een. Uh... Ja, Beppe Costa heeft zijn triangel laten liggen. Die was in het eerste uur met meer als haar hem hier. Maar goed, hij kan hem bij mij thuis komen ophalen. Je kan ook mailen naar het Goede leven uh, Volgende week is uh, Jimmy Tigges de gast en ook waarschijnlijk ene Chris uit Den Haag. Weet nog niet zeker. Goed, Jimmy is Hagenees ook, maar hij is ooit begonnen aan een studie bouwkunde in Delft en is daar gewoon blijven plakken. Maar ja, met zijn kompanen toch net iets meer eh, hield hij van muziek dan van studeren. En er is een verslaving uit voortgekomen, namelijk voor vinyl, Liefst dat kleine formaat, singeltjes dus. Nou, het grote sparen begon, hoor. En hij heeft een hoop thema's. Veel sportspul, hè, natuurlijk Feyenoord en Ado Den Haag, maar eh, ook liedjes over het Koningshuis. Eh, en alle nummers waar het naam Jimmy of Jimmy in voorkomt. Covers van zijn helden Zappa of Beefheart. En alle versies die hij kan vinden van het lied Summertime. Goed, en hij maakte radio en hij schreef al een aantal boeken. Bijvoorbeeld over alle muzikanten uit Delft. Of met een link naar Delft. En hij eh, maakt al een jaartje ook eh, een, hoe heet het? TV, Delft-TV geloof ik. Nou goed, nou daar komt heel veel muzikaal talent vandaan hoor. Uh, uit Delft, dat wist u misschien niet. Of misschien ook wel. De T-Z natuurlijk, hè, met Peter T. Nou, de groep Elkwin, dat kwam bij mij nog op de middelbare school spelen. Maar natuurlijk ook Nico Haak en recent natuurlijk Jody Bernal. Daar hoor je ook niks meer van. Maar goed, in uh, Delse Tour zo heet die boekjes... dan kan je lezen over de t shirt Dat is ik zo geestig. Ik wist het al, maar ik was het vergeten. Die heette eerst The Shed. S-H-A-T. Dat was in 1966. Ja, totdat ze erachter kwamen dat dat de verleden tijd was van to Shit. <lacht> nou goed, en de beatmuziek in die tijd, in 1966... dat mocht helemaal niet in Delft. De burgemeester wilde ook niet het eerste exemplaar... van een debuutsingle in ontvangst nemen. En het is best een lekker plaatje. Early in the morning heeft die Peter, had die Peter, hij is helaas niet meer onder ons. Nou, de grootste hit van de T-set was natuurlijk Mabel Mi. Nou, ze hadden er succes mee tot in Amerika. En toen kwam She Likes Weed. Dat deed het hier ook heel erg goed, werd het nummer 1 heet, geloof ik. Maar in Amerika ja, werd het nummer geboycott, want dat klonk een beetje als reclame voor drugs. Nou, toen wilde de T-set die tekst ook nog wel veranderen in She likes sweets, maar ja, dan kon het weer gaan over een suikerklontje met LSD erop. Nou ja, het ging helemaal niet over drugs, nee. Peter Tetro had die zin opgepikt uit een film met Michael Caine uit 1966. Funeral in Berlin, luister maar. I like weeds. Yes, they're easy to grow. <laughs> dat was Michael Dat that's easy to grow. Nou, dit is deze kennis, want uh, Peter Tetro dacht altijd dat het een hele andere film was. En nu heeft um, uh, Jimmy Tigges ontdekt en op zijn site gezet, kijk u maar met Jimmy Tigges, dat het dus deze film is. Goed, en dat werd dus hè, van... Uh... She likes weeds, She needs a few Ik ga niet het hele nummer draaien, maar ik vind dit gitaar-solotje wel heel lekker. Weet je waarom ik het hele nummer niet draai? Het is een ontzettende oorworm. Nee, ik eindig met een lied dat Jimmy Tigges ook op diezelfde onderhoudende website van hem plaatste... afgelopen oktober bij het overlijden van Lou Reed. Rob de Nijs maakte namelijk al in 1977 een cover van Lou Reed's Perfect Day. Wat een dag, koffie op het balkon, dan in de zon in het park. Mm, wat een lome dag, voel eens hoe. Warm het gras. We zitten op mijn jas naast elkaar.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 Doezelig als een kind ben je nu.